met Het NOS-finaal. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van Els Borst. Volgens OM-topman Bolhaar is justitie ernstig tekortgeschoten in de zaak van Bart van U, die vastzit voor de dood van de oud-politica en die van zijn zus. Bolhaar kwam met excuses naar aanleiding van het rapport van de commissie Hoekstra. Hoewel van U eerder in contact kwam met justitie, werd er geen DNA bij hem afgenomen, zegt de commissie. Het OM is tekortgeschoten, zegt Bolhaar. In Brussel zijn de gesprekken bezig tussen Griekenland en de geldschieters. Waarnemers zijn niet erg optimistisch over de kansen op een akkoord. Het IMF en de EU vinden de Griekse hervormingsplannen niet ver genoeg gaan. De Grieken lijken niet van plan nog verdere toezeggingen te doen. Straks over een half uur komt de eurogroep bijeen. En later vanmiddag rond een uur of vier praten de regeringsleiders over Griekenland. De vrouw die vannacht in een woning in Langbroek werd doodgestoken... gaf Franse les op een school in Woerden. Vandaag en morgen vallen alle lessen op het Minkema College uit. De vrouw werd vanochtend rond een uur of vier neergestoken. Kort daarna werd een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij de steekpartij. Mogelijk gaat het om een incident in de relationele sfeer. In het Drentse dorpje Oranje worden de komende, tij, komende drie jaar maximaal 700 vluchtelingen opgevangen. Dat hebben de gemeente en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers afgesproken. Eerst wilde het COA 1400 asielzoekers in het vakantiepark in Oranje huisvesten. Maar dat stuitte op veel verzet. In Oranje wonen slechts 140 mensen. Op dit moment worden er 400 vluchtelingen opgevangen. Het weer, flink wat zon, in het noordoosten nog wel wat bewolking en een kleine kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, wel is er dan wat meer bewolking dan vandaag met s'avonds kans op buien. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam Amersfoort, tussen Diemen en Muiden 2 kilometer. Tussen Bunschoten en Barneveld 9 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. Richting Amsterdam voor Hoeverlaken 3. En op de A2 vanaf Eindhoven naar Amsterdam bij Breukelen 3 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Op de A10 vanaf meer naar Knoopend Koenplein. Bij Knopend 2 kilometer. Er ligt rommel op de weg. Op de A15 Rotterdam-Gorkum 9 kilometer tussen Siedrecht West en Gorkum. De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. Het verkeer naar Gorkum kan breder via Breda-Waalwijk rijden. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum, 4 kilometer door een geschaarde auto met aanhanger. Tot zover de verkeersinformatie.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 De vorige keer dat mijn broer hier in Hengel heeft optreden... hadden we afloop in het theatercafé... wat leuk met elkaar kooien. En hoe dat kooien kwam naar verder, dat achter mijn rug hem... over wie werd praat. <lacht> het is waar niks voor mij... ...om wat uit te doen op sprekerie, Maar ik weet toch dat wat schema verkeerd is overkom... ...bij Oele rechtzetten. Ik ben zeker zweten, geen doorn dul. Ik weet vast dat je leugen en gelijk hebt. Omdat mijn moe ook hun naar mijn durfen En ze direct zei, als dat zeker niet was. Ze was nog maar zo hellig. Dat ze mij te verstaan gaf. Zo'n een al in Hengelsen. ter helder het in te gaan. Deur ik dat niet. Daar kwam ik de eerste tijd die uurde het niet meer in. Ook mijn broer zegt dat ik geen doordendul bin. Dus hij doet voort met proot een rekening mee Wildholm. Dan door ik door. Volgens mijn mo en mijn broer. een groot plezier met. Dank u. We hebben luncht op deze donderdag de 25e juni. we oh, hebben uh, hard aan gewerkt hoor, om uh, weer te zorgen dat we live de lucht in zijn. Maar alleen, voorlopig is het alleen nog via de kabel dat we te horen zijn. En uh, u hoorde nu Tori Kelly. En dat is weer een nieuwe single. En dat nummer, dat heet uh, Nobody... Hé, wat zeg ik nou? Nou, daar ben ik het kwijt, de titel kwijt. Wat erg nou. Uh, Nobody love heet dat, geloof ik. Nou, in ieder geval, uh, dat uh, maakte een jaar Tori Kelly en uh, was het meisje. En, uh, het is een nieuwe single. En ik zal ze allemaal wel even kijken hoe dat er heet. En uh, de, ja, het is vandaag wel een bijzondere dag. Het is 25 juni 19, uh, 2015. En ik uh, hoor net van een collega... Uh, van uh, onze grote Bart, die ook heel veel weet... dat het vandaag natuurlijk precies 48 jaar geleden is... dat de eerste live uh, wereldwijde televisieuitzending de lucht in ging. En... Uh, dat was dus via de een van de. ja Dat was de eerste keer dat we. Uh, ik kan me dat nog goed herinneren. Dat, uh, ja, want we we zaten echt genageld aan de televisie om, uh, om te zien wat er allemaal gebeurde zo s'avonds. En uh, de, ja, de, alle landen van de wereld uh, die daar aan mee konden doen, die waren ermee verbonden. Dus je was live verbonden met Amerika, ook met Australië en, en natuurlijk in, uh, ook met Engeland. En uh, Engeland had de Beatles dus gevraagd om uh, aan die uitzending mee te werken. En zo kregen we dus een live registratie te zien van, uh, van All You Need Is Love. En uh, onze Bart gaat daar, straks, uh, gaat, die, gaat daar straks aandacht aan besteden. Die gaat hem die plaat natuurlijk draaien, daarom doe ik het niet vandaag. Maar wat ik wel ga doen, omdat het vandaag Global Beatles Day is... Um, krijgt u straks na het nieuws van half twee... van mij nog een hele lekkere Beatles 3 in 1. Want uh, het is niet van niks. Uh, Global Beatles Day. En, uh, Beatles Day. en het, het leuke is dat ik op Facebook film, filmpjes zag... van ook hele jonge, jonge mensen die... toch uh, ook... ja, jonge en oude mensen die nog steeds geïnspireerd worden... door de muziek van uh, uh, het stel uit Liverpool. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus... Vandaar dat we straks, ja ik doe het nu, nu even niet, of misschien doe ik het uh, wel na de vrijwilligers. Moet ik even kijken. Uh, heb ik er tijd voor? Ja, dat zou net kunnen tot het nieuws. Nou, misschien wel na de vrijwilligers dat we eventjes een prachtige 3 in gaan draaien. Met drie aparte nummers van de Beatles die je niet alle dagen hoort. I see what you're maar dit is nog een nieuwe single. Featuring John Bellion, beautiful now. Ook nieuw binnen in de Nederlandse Tip Parade. We gaan zo naar de vrijwilligersvakantieuren van de week natuurlijk. Dat gaan we even doen. Dat is leuk. Ja, is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Vrijwilligersvakantieuren van de week. Ja, die komt er zo aan. Maar eerst. Ah, ZFM lunch presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatie. Zandvoort.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 Ja, lieve dames en heren, over een, een nieuwe vrijwilligersvacature gaat ons uh, het een en ander vertellen. Kitty, als het goed is, hebben we Kitty aan de telefoon. Klopt dat? Ja hoor, dat klopt. Ah, hallo Kitty, welkom in het programma. En hallo. ik heb begrepen dat jullie een hele gezellige vacature voor ons hebben deze week. Uh, ja. Ja, dat klopt. Wij, hebben, wij zitten hier in het Zandvoorts Museum. Ja. En dat kan eigenlijk altijd van vrijwilligers gebruiken. Ja. En het werk is heel divers. Moet ik daar iets over vertellen? Heel graag, want uh, dat willen de mensen thuis graag horen. Wat het precies inhoudt, hè? het werk. Nou, het houdt in dat je bijvoorbeeld... achter de balie gaat zitten. Dat je mensen begroet. Dat je mensen wegwijs maakt door het museum. Uh, en het leuke aan... Deze, dit museum is dat elke zes, zeven weken een nieuwe tentoonstelling is. En dat betekent een heleboel drukte. En er moeten een heleboel dingen verplaatst worden en weggebracht worden. En er komen de kunstenaars over de vloer. Dus het is een heel erg wisselend, uh, wisselende baan. Oké. Okay. En, en als je dat leuk lijkt, hoeveel uur per week gaat er ongeveer in zitten buiten dan de spitstijden, hè? Maar in het algemeen? Nou. Nou, we zijn dus open van woensdag tot en met zondag. En we gaan open om 1 uur tot 5 tot uur. Dus Aha. dat valt wel mee. Ja. Meestal zit je met twee mensen tegelijk in het museum. Ja. Tenminste, daar streven wij naar. Omdat dat uh, ook voor de veiligheid is. Mm -hmm. En ook voor de gezelligheid natuurlijk. En um, ja, hoeveel uur? Ik zou zeggen, dat mag je eigenlijk zelf bepalen. Oh, Dat gaat in overleg. Ja, de meeste van ons die doen zo uh, één keer in de twee weken één dienst. Oké, okay, dus dat, uh, dat komt dan neer op zeg maar zo'n zo uh, vier uurtjes uh, per week, per twee weken. De twee weken. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. En als je op vakantie gaat, ja dan ga je op vakantie. Ik bedoel, maar uh, er zijn zoveel, zoveel uh, werkzaamheden die je hier kunt verrichten, dat het is nooit eentonig. Nee, nee, hartstikke leuk. En ja. uh, is daar nog een leeftijd aangebonden? Nee, zeker niet. Nee. We willen graag jong en oud. We willen graag uh, uh, vrouw of man. Uh, eigenlijk uh, diverse plumage, dat is het, uh, het leuke ervan. Ja, nou, fantastisch. Als er maar een beetje affiniteit is met kunst en uh, Zandvoortse cultuur, denk ik, hè? Ja. Ja, ja, ja toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat ja. zou mooi zijn. En dat geeft ook een beetje sjeuligheid aan het werk. Ja. Elke keer veranderen we weer dingen. En dan wordt die museumwinkel overnieuw over, over, opnieuw ingericht. Of er komen dingen bij, of er gaan dingen af. Ja. Dus het is nooit een stilstaand proces. Dat is heel mooi. En als mensen ja. geïnteresseerd zijn, heb ik begrepen... Uh, dat men contact op kan nemen met Hilly Jansen. Ja, klopt. Ik, uh, en, en... Het ja. ja, en haar telefoonnummer is 0613427... Even kijken, ik heb weer mijn leesbril niet op. Oh, oh, slimpie. <laughs> ik ga nog even opnieuw doen. 0613427671... of even een mailtje naar zandvoort.nl. En natuurlijk kunt u als geïnteresseerde vrijwilliger... Ook uh, alles nalezen op de VIP-Zandvoort-site. Yes. Nou. En, en iemand als iemand heel erg snel geïnteresseerd is... Ja? mag gewoon langskomen. Tussen 1 en 5. Ja. ja. Nou, geweldig. <coughs> no, ik hoop, ik dat hoop dat er... Dat uh, ja, dat hoop ik voor jullie ook. En uh, ja. ik wens jullie heel veel succes. In ieder geval aanstaande vrijdag met de nieuwe expositie. Uh, ja. Het Zandvoortse strand. Oké. Okay, okay. nou, Heel hartelijk bedankt. Jij ook hartelijk bedankt Kitty voor je medewerking. Okay. Da! Step outside the river, the river flows you all away, always look for something bigger, bigger than just Looking at you Walk outside the river Walk into the great big world Oh, you're growing so much bigger Bigger your life Looking at you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 Een nieuwe album, en dat het dan ook weer dacht wordt. Iets anders natuurlijk dan waar ze bekend mee is geworden. Een liedje met alleen subtiel uh, gitaartje en zo. Maar uh, dit is eventjes uh, wat anders. Anders heet het nummer. En dat is dan ook wel toepasselijk natuurlijk, dat het anders is. Ja, Maaike Oudboter. Dus en ik vind het wel een mooie plaat. Mooi liedje. Dat, weer, dat dan weer wel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Inderdaad, deze meneer had gelijk. Ik uh, ga een update uh, van het regionale nieuws uh, aan u laten horen. De Nederlandse voetbalsters zijn weer thuis. Bondscoach Roger Reiners. en zijn selectie... werden donderdagochtend op Schiphol opgewacht... door familieleden en cameraploegen... Oranje strandde in Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag in de achtste finale van het WK tegen titelverdediger Japan met 1-2. Amper een dag later stapten ze in Vancouver het vliegtuig in voor de terugvlucht van ruim 9 uur naar Amsterdam... waar ze met bloemen werden onthaald door manager vrouwenvoetbal Minke Boy van de KNVB. De voetbalsters deden in Canada voor het eerst mee aan het wereldkampioenschap. De ploeg van Reiners boekte in de groep een overwinning op Nieuw-Zeeland met 1-0... verloor van China met 0-1 en speelde gelijk tegen het gastland 1-1. En in de achtste finale bleek regerend wereldkampioen Japan een maatje te groot... en daardoor werd het beoogde doel, kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2016, helaas niet gehaald. Oranje krijgt nog één kans. De vrouwen strijden in het voorjaar met drie andere Europese landen om één ticket naar Rio de Janeiro. Een man is vannacht gewond geraakt op de boulevard Barnaar in Zandvoort. Rond half één ging het mis ter hoogte van de Scuba Republic. De vermoedelijk Duitse toerist kwam met zijn fiets ten val. De politie heeft het slachtoffer opgevangen in afwachting van de ambulance... en die hebben de man met spoed meegenomen naar het Kennemer-gasthuis in Schalkwijk.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 Uh, weet jij het, weet ik het. Weet ik het. Uh, Geen ik, idee. Ik heb het idee dat, dat sommige rechters ook uh, steeds meer geitenwollen sokken beginnen te worden. Ja. Wel, het is toch overduidelijk, of niet? Wat, wat is er nog voor bewijs nodig? Ja, precies. Ja. Daarom vind ik het ook een belangrijk artikel, want het rammelt aan alle kanten. Ja, precies. Ja, toch? Maar goed. <tacht> er wordt in Nederland niet gediscrimineerd, behalve tegen Nederlanders zelf. Precies. Juist. De Waffen akte.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 Maar sommige gemeenten, waaronder Zandvoort... maken het wel erg bond met een verhoging van de lasten van meer dan 10%. Maar ja, dat is nog niet zo erg als in Muiden. Daar is het meer dan 44%. Hoeveel je precies betaalt hangt af van de waarde van het pand. Dit bericht zal ongetwijfeld een vervolgje gaan krijgen.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 voor actie dus, 4 uur vanmiddag. En dan gaan we nu over naar het weerbericht. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja mensen, er zijn vandaag flinke perioden met zon en het blijft droog.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 Ain't. Beloofd, hè? Ja. Goed, drie, uh, drie, extra drie in één. Normaal doen we er maar één per dag, maar vandaag twee. Ja. Maar dat komt ook vanwege de speciale gelegenheid. Het is namelijk vandaag Global Beatles Day. En dat betekent dat er over de hele wereldbol vandaag uh, aandacht wordt besteed aan de muziek van de Fab Four... Ik uh, ben al aangekondigd op Facebook. Ik zag er een heel leuk filmpje. Waarin je dus onder andere ook kon zien dat uh, jonglui, uh, jonge en oudere mensen nog steeds dagelijks geïnspireerd worden. En uh, door de muziek van de Beatles. En, en natuurlijk ook... Uh, ja, dat is gewoon zo. Ja. Dat gebeurt mij ook nog. Elke dag een Beatle Kan je er weer tegen. Bovendien, en dat hoorde ik van mijn collega Bart van der Meer, dat las ik toevallig en dat, dat wist ik niet. Daar had ik niet bij nagedacht, maar ik hoorde het. Is het vandaag precies 48 jaar geleden dat uh, de eerste wereldwijde televisieuitzending plaatsvond? Dat gebeurde op zondagavond, als ik het goed heb. Uh, het begon om 8 uur. En uh, nou ja, we hadden nog alleen maar zwart-wit televisie en zo. Maar het was wel zo dat je dus uh, vanaf, de, uh, nou, gewoon vanaf je stoel thuis uh, de hele wereld in kon kijken. Want er waren live verbindingen met alle werelddelen. Dus ook met Amerika, met Australië, met... Uh, ik weet niet, was Rusland er ook bij, uh, Bart? Nee, Rusland was er niet bij. Australië wel, Amerika ook en Europa natuurlijk ook. En welke nog meer? Nou, in ieder geval uh, uiteraard de Beatles. Ga even daar zitten, dan kan je het even vertellen. Dat vind ik wel leuk, ga even daar zitten. hoor. Uh, uiteraard de Beatles, ja. waar we Engeland deed mee. Ja. En we hadden ook een, een, een live geboorte. Ja. Dat hadden we ook nog nooit meegemaakt. In, nee. uh, Eerlijk gezegd hoeft dat voor mij ook niet. Nee, nou, okay. Het was wel bijzonder natuurlijk. Het was wel bijzonder. Ja, ik kan het nog heel goed herinneren. Want ik, ik, ik zat, we zaten echt als, als gebiologeerd naar die televisie te kijken. Want het was voor de allereerste keer dat er echt wereldwijd eh, live televisie was. Dat dus wat je zag datzelfde moment dus inderdaad gebeurde. Ja. ja. ja en het unieke was dat de Beatles hadden een, een, een, een feestje georganiseerd in de, in, de, in de EMI studio. Dat weet ik nog. En daar uh, was iedereen bij, hè? De Stones waren erbij. Adamo was er... Oh, Salvatore Adamo was erbij. En in ieder geval, er zat een hele bunch of people daar in die studio van Abbey Road. Aan de, aan de Abbey Road, ja. Aan de Abbey Road, natuurlijk. de Abbey Road, ja. Nou, Northwest 8, uh, hè, was het. Ja. Yeah. Ik ben er één keer geweest in de studio's. Prachtig mooi. En uh, nou ja, daar werd dus het nummer All You Need Is Love live opgenomen. Dat zei men. Het was al lang klaar hoor, natuurlijk. Maar het was een, een, een leuk gezicht om ze dat live te zien spelen. Maar het stond allemaal al op de band. Dat wel. Maar goed, maakt niet uit. Die single die, uh, die, uh, is er dus. Met op de achterkant Baby Your Richman was dat. En uh, ze hadden ook veel die borden, hè? Vier talen, hè? Ja. Ja. Vier talen, al je niet is love. in vier talen, ja. Ja, al je niet is love. Heb jij het ook gezien? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Nou, dit is Bart van der Meer, dames en heren, mijn collega... die straks om twee uur uh, het stokje overneemt. Nou, Bart, je hebt drie luisteraars vandaag. <lacht> <lacht> Want uh, die andere tien die in de stream uh, zitten, die... Uh, ja, die, uh, die horen het niet. Maar er nou, wordt al gewerkt. En zal uh, allemaal mee. echt aandacht geven. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, wat ga je allemaal doen straks? In jouw uh, programma, dat vind ik wel leuk. Wat ga je allemaal doen? Stop. Nou, in ieder geval even inderdaad dat, uh, dat Our World even meemoderen. Ja. Ik heb uh, twee uh, lange platen: Meatloaf en Led Zeppelin. Oh. En, uh, Welke wat van ik... Led Zeppelin? Welke? Welke? Toch niet Star, weet hoe hij van me? wel. Ach, oh. <laughs> dat vind ik nou het slechtste Led Zeppelin nummer wat er is. Dank u wel. <laughs> <laughs> Wat ook wel grappig is... Glyn Johns, misschien is dat wel even leuk om mee te nemen... Ja. Glyn Johns, bekend uh, engineer en producer... Ja. die had de allereerste LP van Led Zeppelin geproduceerd. Ja. En die liet die horen aan eerst Mick Jagger... Ja. en daarna aan George Harrison. Ja. En ze vonden het allebei niks. Nee. Nou, kunnen we dat ook even meenemen? Nou is de eerste LP ook niet, niet zo denderend. Die, die, die tweede LP, daar, daar begon het eigenlijk mee hè, voor Led Zeppelin. Ja. Ja. Die tweede LP met Hollow the Love en zo... En, uh, Black Dog en dat soort Maar ze werden gewoon afgeserveerd even. Ja. Terwijl die Glenn Jones toch wel hele goede dingen gemaakt heeft. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik heb nog een, een, een mix van hem liggen. Van, uh, die heb ik op een cd staan. Ik weet niet of jij die ook hebt. Maar het album Let It Be van de Beatles... Uh, dat is natuurlijk later verknald... door meneer Phil Spector. Spectre, ja. Die heeft dat echt gewoon helemaal... En terecht, echt, en terecht daarvoor de gevangenis in. Ja, maar hij heeft het helemaal de verdommenis geholpen... dat, dat album, dat was echt helemaal niks. Uh, later, een paar jaar geleden... Uh, is er een uh, uitvoering gekomen... die heet Let It Be Naked. Katie? Ja. ja. Nou, dat is dus uh, dan uh, de, de, de, hetzelfde album... maar dan helemaal ontdaan van alle shit... die, uh, die Spectre eraan toegevoegd heeft. Maar ik heb nog een mix... van Glyn Johns. Oké. Okay. Ja, want die is namelijk de eerste geweest... die het album mocht mixen. En die mix is dus uh, niet goedgekeurd. Maar ik heb die mix wel. Dat is leuk. Ja. Omdat... Uh, nou. Oké, okay, nou, we gaan nog even een plaatje draaien, want anders denken ze ineens dat het een worden ah, is. Ja. Ik wens je veel plezier met je uitzending straks, Bart. Dank u. Dat wordt leuk. Wat is de tip van Willem deze week? Uh, Lady of the Morning van Marvin Welch. Ah, die is mooi. Ja. Oh, die is mooi. Ik, ik heb toevallig van de week een album, The Best of, Emerson Lay, of, of uh, Marvin Welch en verder, heb ik uh, gedownload via okay. Spotify. Dus Heb ik al die nummers, We hebben nog veel meer mooie nummers. Mm -hmm. Maar goed, oké. Okay. Hey, uh, succes met het programma straks. Oké. Okay. Om nog even sorry te zeggen dat u ons niet kunt horen via de livestream. Het is moeilijk, maar we doen het. Ja, dat dit stukje eraan vast zit. Ja, tenminste nog een keer echt het Chicago sound, hè? Chicago, hard to say I'm sorry. And in the stut slot sailor From the 18th century comes Stone Street With the horse and the carriages to rest our feet to the train and city track. de grote hit. Daarna zouden het alleen maar ze zeemansliedjes worden, maar dit was de enige met een wat afwijkend onderwerp eigenlijk. We gaan er snel uit. Het is uh, alweer tijd om te gaan en in te pakken. Dus ik wens u een fijne dag nog. Ja, je bent te laat. Je bent te laat. Je bent te laat. Ik nou, ben nooit te laat. Kan net nog. Net op tijd. Ja kan het nog. Nou, dag Dolly, uh, dag u. Tot, tot volgende week. Uh, ja, dag weer hè, tot ja, daar. Dag. Ja, dag. Dag, dag, dag, dag. Dag allemaal, dag allemaal, dag. dag. dag. dag. dag. dag. dag. Tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Zf. Zf.